Op Groenland En daarom komen ze ergens vandaag terug naar huis. De militairen onderzochten de mogelijkheden voor een gezamenlijke NAVO-oefening. Dit alles komt omdat de Amerikaanse president Trump Groenland dreigt in te nemen. We blijven even bij president Trump. Hij heeft namelijk zijn Russische collega Poetin uitgenodigd... om toe te treden tot de Vredesraad voor Gaza. Rusland zou het voorstel nog bestuderen. Die Vredesraad moet het nieuwe bestuur en de wederopbouw van Gaza gaan controleren. Na de grote explosie van vorige week... kunnen zo'n 10 Utrechters nog niet naar huis toe. Hun woningen zijn verwoest of zwaar beschadigd... en ze worden opgevangen in hotels of bij familie. Deze vrouw beschrijft wat er nog over is van het ontplofte huis. In de totale ravage zie je een zwarte boekenkast van mijn buren. En die is eigenlijk op de meest bizarre wijze... helemaal intact gebleven met boeken erin. Dat is zo'n bizar aanzicht. Dat hoorde je bij de NOS. Onderzoek moet uitwijzen wat er nou precies gebeurd is. Voorlopig wordt gedacht aan een gasexplosie. Bij het incident raakte vier mensen licht gewond. En de eerste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse... die zijn alweer uitverkocht. Er waren 2000 beschikbare kaarten... en die waren in een half uurtje weg. Het ging om tickets exclusief voor de mensen... die voor het eerste Vierdaagse wilden gaan lopen. Daarbij zat ook professionele trainingsbegeleiding... en een speciale app. De rest van de kaarten gaat volgende week in de verkoop. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar... van dinsdag 21 tot vrijdag 24 juli. Het weer dan nog van Weerplaza. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of zes. Op de meeste plekken blijft het droog en morgen iets zachter. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er vijf files van bijna allemaal kort. Er is er eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Stam Nulde en Nijkerk. 4 kilometer vertraging is daar 12 eh, minuten. En twee snelheidscontroles op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk... bij hectometerpaal 3,5. En de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 30... Vanaf volgende week maandag, de Q Top 500 van de 90 ja, het is 1 minuut over 12. Ik heb geen, uh, geen startpistool, maar anders had ik nu geschoten... want hij is officieel geopend. De stemweek voor de Q Top 500 van de 90's. Dus je kunt vanaf nu je lijstje met favorieten invullen... in de Q-app en op Qmusic.nl. En tot één uur ga ik alleen maar verzoekjes uit de 90's draaien. Dus als je een liedje wil horen, je favoriet uit de 90's... laat het weten, stuur het in de Q Music app uh, Spreek er misschien er wat leuks bij in. En uh, we beginnen dit uur... met het nummer van Vincent, die ik net aan de telefoon had... Jason Page top 5 van from the 90s Stemweek Q sounds better with you catch you schot aanval <tie> <tie> Gotta catch 'em all Pokemon team song I wanna be the very best De ander van de 90's is begonnen. Vorig jaar op 239 Jason Page, gotta catch 'em all, de Pokémon Team Song. Jolanda de Boer zegt ja, Pokémon Team Song. Hele goede keuze om dit uur mee af te trappen. Wij hebben het te danken aan Vincent van de Ven. Hij gaf zijn verzoekje door. Ik belde hem en de rest is geschiedenis. Ja, de stemweek is dus uh, begonnen. Applaus voor iedereen. Want ik zie natuurlijk dat er lijstjes binnenkomen. Maar ook dank je voor het invullen van je lijstje. Uh, dat doe je in de Q-app of op Qmusic.nl. En tot 1 uur draai ik ter inspiratie. Alleen maar verzoekjes, alleen maar 90 hits. Uh, Vee Bongers, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. wat zou jij willen horen? Uh, DJ Paul natuurlijk. DJ Paul. Make it ja. fucking louder. En waarom? Uh, nou, het is gewoon een topper. Ja, het is gewoon een topper. Nou, hij stond uh, vorig jaar ook op nummer 1 met Rainbow in the Sky. Dus zal ik die ja. dan doen? Ja, zeker. Oké, okay, nou, 3, 2, 1. Komt-ie. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every day. Wel draaien. Dat is toch een heerlijk hit uit de 90s. Da En zelfs de flukken hebben pret als ze sensueel vond. the songs of my in de top 500 van de 90s. Clouseau en daar gaat ze. Nou, Karin wilde deze horen. De eerste stemlijst zijn binnen voor de Q top 500 van de 90s. Je favorieten geef je door in de Q app of op qmusic.nl. Dank, dank, dank. Ja en bij iedere 500 ingevulde stemlijst doen we natuurlijk weer een uur lang 90s hits. En tot één uur doen we dat sowieso. Alleen maar verzoekjes die binnenkomen de Q-app. Liedjes die sowieso op je lijstje komen. Dus waar je een leuke herinnering bij hebt... of juist een minder leuke kan natuurlijk ook. Een gevoelige herinnering. Een 90s nummer dat je totaal hebt herontdekt. Of uh, een nummer dat nooit uit je geheugen is uh, weggevaagd. Uh, tijd van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is jouw beurt. Wat, uh, wat kan ik voor je draaien? Uh, Janet Jackson met Together Again. Janet Jackson met Together Again. Oké, okay, ja. dat vind ik een leuk liedje. Die ga ik er dan ja. nu uh, meteen even bij pakken. En waarom zou je die willen horen? Ja, een beetje guilty, een beetje, echt mijn jeugd. Ja? wat ja. oud ben je thuis, als je vragen mag? Uh, 36. 36, oh, dus je bent echt begin van de 90's, ben je geboren? Ja, ik ben uit 89, ja. Ja, precies. En Together Again, dat was uh, ergens midden jaren 90 dus toen was jij een jaar of 4, 5 of zo. Ja, nou, volgens mij heb ik dit 97, dus een uh, jaar of 7, 8, ja. Ja, grappig. Wat deed je toen je 7, 8 jaar oud was? Uh, nou, ik denk dat ik net niet meer met bed plassen, maar voor de rest. Uh... <laughs> ja, ik zat meer te denken. Wat was je favoriete speelgoed? Wat voor fiets had je? Had je een skelter? Ik zat meer aan dat soort ja, dingen. Ik te denken, goed. zeker een skelter. Ja, ja. Jij was de bink uit de buurt. Nou, ja, dat wil ik niet zeggen, maar uh, <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay, en was je team Lego of team Playmobil? Oh ja, dat hadden wij allebei niet. Allebei niet. Uh, we Wat hadden zieku uh, trekkers trekkers Zieku trekkers. Pro. Ja. Is niet een merk. Ja, precies. Ja, ja mooi Thijs. Nou, uh, dankjewel. Ik uh, draai Janet Jackson met Together Again nu voor je. Top, ga ik stemmen. En vergeet hey, niet word. je lijstje in te vullen ook, hè. Precies. Oké, okay, hoi. Jo hoi. <laughs> ik heb nog even gekeken de lijst van vorig jaar. Janet Jackson Together Again uit 95 stond op 290. 90. Volgens jou de Q Top 500 van de 90s. Q Music. Ik doe een uurtje 90s verzoekjes omdat Stemweek gestart is voor de top 500 van de 90s. Je kunt je lijstje invullen in de Q-app en op Kiemusic.nl. Um, Edith, hi goedemiddag. hi, goedemiddag. Ja, jij wil ook een liedje horen. Ja, Anouk, Nobody's Wife. Anouk met Nobody's Wife. Helemaal. Ja, is toch een topper. Ja, toch? Nou, weet je, dan gaan we dit gesprek ook niet langer maken dan nodig. Ga ik hey, gewoon nu goed. draaien, toch? Hé, hey, prima. Dankjewel, Edith. Middag. Hoi. Heyo.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 I'm 36 in de top 500 van de 90s. Anouk en Nobody's twice. Ja, tot 1 uur draai ik allemaal verzoekjes. Dus als je een 90s verzoekje hebt, stuur hem in in de Q-Music-app. Misschien even een leuk bericht erbij inspreken. Uh, even de praktische zaken op een rij. Je kunt stemmen ook voor de top 500 van de 90s in de Q-app en op Qmusic.nl. Dat kan. Tot zondag 25 januari, 6 uur avonds. En de lijst hoor je vanaf volgende week maandag, 7 uur. En nu dus alleen maar 90s verzoekjes. Uh, Rianne, goedemiddag. Goedemiddag menno. Rianne, wat kan ik zo meteen voor je draaien? Um, Coolio heel graag met Gangsta's Paradise. Coolio met Gangsta's Paradise, lekker nummer. Ja. En uh, waarom die? Um, ja, ik kom ook uit 89, dus de 90's inderdaad, uh, volledig bewust meegemaakt. Ja. Um, ja, en het is gewoon een geweldig nummer. Ja, is het? Ik kon hem vroeger helemaal mee retten, tegenwoordig niet meer. <laughs> Dit was maar... mijn volgende vraag. Ik was namelijk benieuwd of je hem me helemaal mee kon reppen, maar vroeger kon het nu niet meer. Vroeger wel, inderdaad. Maar... Ja, ik word wat ouder. Dus, ga, ga je het wel proberen? <laughs> ik ga het wel proberen, okay, ja. Het nou. schijn <laughs> moet nog lukken. Lekker <laughs> weet ik niet meer. Oei, nou. coolie, met Gangers Paradise komt er zo aan. Dankjewel. Dankjewel.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 Er is altijd iets te doen. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing: exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Een goed begin is de halve prijs. Nu 12 maanden 50% korting op alle pakketten van.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 Ja. Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun. Maar nu staat ook je rekening droog.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 Vandaag is het af en toe zonnig, ook af en toe bewolkt. Gelukkig wel droog en gaat op zes. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vijf files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Is niet heel veel langer dan 10 minuten, is namelijk 11 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulde en Nijkek. 4 kilometer. Ik draai een uurtje verzoekjes uit de 90 nu voor Rianne Coolio.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 Het Gangs is Paradise. Vorig jaar op 33 in de top 500 van de 90s. Ik ben een uur lang verzoekjes uit de 90s aan het draaien. Dus als je er een hebt, uh, typ hem in. Of spreek hem in in de Community Cap. Ik heb hier een bericht van Nadia. Eentje die eigenlijk ook vaak in het foute uur voorbij komt. Maar Toybox met Tarzan of Jane. Deze luisterden wij vroeger als kind uh, in de tuin vaak. Dus ja, nu terugwerkende kracht. Uh, medelijden met de buren. Maar hey, ik vind het nog steeds een leuk nummer. Dus die wil ik wel aanvragen. The jungle in the land of adventure lives Tarsad. Got funky, but will Tarzan have Jay? Stay tuned. Hallo. Hey, voor uh, nummers uit de 90s zou ik graag uh, Wind of Change van de Scorpions willen horen. Uitgebracht in 1990, dus dat is in principe een hele mooie sta heel mooi startnummer van uh, de 90s. Hey, dankjewel, prettige dag verder hè. Hoi, hoi. Q. Sounds better with you. Q -music. Follow the Down to Gunky Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by dat ik deze ooit op mijn eigen stemlijstje gezet heb. Maar nu ik hem zo hoorde, denk ik, ja. Het is een best, wel, best wel een mooi liedje, dit. Scorpions, Win of Change. Top 500. De is... Gerben de Leeuw vroeg maar, maar zo gaat het, hè. Met het invullen van je lijstje-favorieten voor die toplijsten... voor de top 500 van de 90's. In dit geval dat je altijd liedjes op de radio had, denk je, oh ja, die had ik ook op mijn lijstje kunnen zetten. Die had ik ook op mijn lijstje kunnen zetten. Die had ik op mijn lijstje kunnen zetten. Nou, je, hebt, je hebt lang tot zondagavond zes uur de tijd om je lijstje in te vullen in de Q app of op QMusic.nl voor de top 500 van de 90s. De lijst hoor je volgende week. Ja, en ik doe nu een uur lang allemaal verzoekjes uit de jaren 90. Arika, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, wat wil jij horen en wat komt dus sowieso op jouw stemlijstje te staan? Ja, Marco Borsato met dromen zijn we droog. Oké, okay, en waarom? Nou, het ho ik hoef maar een microfoon te zien. en Dan is dit het liedje die ik kies om uit volle borst mee te zingen. Oké, okay, dit is dus maar een soort van jouw go-to karaoke nummer. Jazeker. Okay. En dan vooral dat gitaarsolo momentje. Dan ga ik helemaal los. Ja, maar dat is wel het, het, het enige deel waar je niet hoeft te zingen. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het helemaal leuk. Ik heb hem erbij gepakt. Dankjewel, dus speciaal voor jou nu, Marco Borsato. Uh, geweldig, dankjewel. dankjewel. Doeg. Doei, doei. En meteen even gekeken, stond vorig jaar op 44 in de top 500 van de 19.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 schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen Ik wil wel zeggen dat uurtje dat, ja, gaat snel, hè? een uur. uur is al zo voorbij, ik kan er nog eentje draaien. Uh, Danique, goedemiddag. Hallo. Hallo Danique. Daniek. Ja, um, je bent in dit uurtje de laatste. Dat is natuurlijk wel oh. zo, dat iedereen kan natuurlijk zijn lijstje invullen... Uh, op in de Q-app en op q En volgende week hebben we de top 500 van de 90s. dus dan komt je liedje vast voorbij. Uh, maar okay. welke wil jij horen? Welke ik wil horen? Ja. Um... Ja, nu, die ik nu voor je ga draaien. No Limit. No Limit. Van, ja, van 2 Unlimited. Oké, okay, en uh, heb je daar een reden voor? Is het je favoriet? Nee, eigenlijk niet. Als ik gewoon in de club sta en ik hoor dat lied, dat is gewoon leuk. <laughs> dat is toch een goede reden, dat is gewoon leuk is. Dat is ook een ja, goede nou, reden, Ja, hoor? ja. je hebt er niet een onwijze herinnering aan. Nou ja, wel dus, want als je in de club slaat, vind je het heel leuk. Ja, klopt. Ja, nou, uh, als je me heel even geeft, moet ik wel even hem erbij pakken. Even kijken, 2 Unlimited. Nou, ik heb hem hier. Kijk eens. Ja, dat is hem. Hé, hey, Taniek, vul je lijstje in voor de top 500 van de 90's. Oké, okay, doe ik. Dankjewel, doeg. Doeg. Toen Unlimited, no limit. Vorig jaar op 26 in de top 500 van de 90's. Yeah, yeah, yeah. Let me see yeah. Unlimited en no limit. Vorig jaar op 26. Wimpy! Nootje. Um, heel even samenvatten. Mm -hmm. uh, de stemweek voor de Q-top 500 van de 90's is begonnen. Ja, dat is me inmiddels wel duidelijk. Stemmen tot zondagavond 6 uur. Uh, de lijst uh, die, uh, die is dan volgende week op de radio. En je kunt je stemlijst invullen in de app en op community.nl. En jij gaat zo meteen? Ja, Gewoon even dunnetjes verder. Want ik open wel meteen met een klappertje uit de 90's. Ja, van iemand stemlijstje ja. al. Nou, dat is sowieso leuk. van jouw stemlijstje. Als nee, iemand posters boven zijn bed hangt... Ja, dat denk. wel, maar ik heb het lijstje nog niet ingevuld. Maar een goede hebben. Het ging alleen niet om de muziek bij jou, hè? Het is nog 18 dagen tot de Olympische Spelen. Jij gaat daarheen en we spreken nu ook al lekker veel sporters. Vanmorgen Suzanne Schulting, misschien wel de meest besproken atleet van dit moment. Jij bent natuurlijk samen met Joep Bernemars, schaatser. En jouw geliefde, hoe gaat het daarmee? Hoe is het met Joep?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 Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. Start vandaag nog je winterlidmaatschap? Bij Sport City? Check sportcity.nl. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week snacktomaatjes, bak 500 gram. 1 plus 1 gratis. Diverse soorten Leesmax, Max. 1 plus 1 gratis. En alle aanmerk gekoelde proteïn drinks. 1 plus 1 gratis. voor die